Een voorspoedige start. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Melbourne is een man in het centrum van de stad ingereden op voetgangers. Het gebeurde op een drukke kruising vlakbij een groot treinstation. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een kleuter. Ter plekke zijn twaalf mensen door hulpverleners behandeld. De bestuurder is opgepakt. Volgens ooggetuigen in Australische media reed hij met hoge snelheid in een SUV op de mensen in. De misstanden bij de Oranjekazerne in Schaarsbergen zijn ernstiger dan eerder gedacht. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een vertrouwelijk rapport van het ministerie van Defensie. Militairen zouden op grote schaal drank en drugs hebben gebruikt en vrouwen hebben meegenomen naar de kazerne. Soms waren dat prostituees. Defensie zou inmiddels maatregelen hebben genomen, maar volgens de militaire vakbond VBM is er nog altijd veel mis in Schaarsbergen. Vorige maand werd bekend dat zeker drie militaire slachtoffer zijn geworden van onder meer ontucht. Voor het eerst sinds 2009 zijn er minder dan 400.000 werklozen in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op het toppunt van de crisis waren dat er nog bijna 700.000. Vooral in de bouw en in de uitzendbranche zijn er meer banen. Volgens het CBS daalt de werkloosheid in alle leeftijdsgroepen. Jongeren vinden al langer sneller een baan, maar dat geldt nu ook voor oudere groepen. Onderzoekers van het Nederlandse Fugro hebben het wrak gevonden van een Australische onderzeeër waar al honderd drie jaar naar werd gezocht. De boot zonk vlak na het begin van de Eerste Wereldoorlog. Er werd gevonden voor de kust van de Duke of York-eilanden van Papua-Nieuw-Guinea. Het was de dertiende keer dat er naar de onderzeeër werd gezocht. Aan boord waren 35 mensen, Australiërs en Britten. Het was de eerste geallieerde onderzeeër die zonk tijdens de oorlog. Waardoor dat is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het weer nog bewolkt en grijst, kan ook flink mistig zijn. Af en toe regen of motregen. Op deze kortste dag van het jaar wordt het 8 tot 10 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS... Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zaterdag 30 september 2017. Vanuit het Hotel Hoogland is dit. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, ja, het weer werkt niet helemaal niet echt, mee. Nou. Uh, dat, uh, maar goed. Uh, we hebben vandaag een techneut. En onze techneut vandaag is Jacques-Joseph Duinmeijer. Goedemorgen, Jacques. Goedemorgen. Fijn dat je er bent.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 Moeten die spiegel ook nog even ja. voor. Ja. Uh, ja. ja. Dat is waar. Oké. Okay. We zullen het zien. Ja. Die er nu ja. aankomt. Overlast fietsen op ja, de boulevard. Fietsen op de boulevard. Ja. ja. Het is ja. een gekke huis. Is het een gekke huis? Ja. Belachelijk. Ja. ja. Maar, maar het al een kunnen. hele tijd, he, Is dat zo? Ja. En niet en, alleen maar op dat zuidstuk, hoor. Maar overal. Het is in overal. het middenstuk ook. je. je, je, je. Ja.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 Maar die kwam toch wel met een redelijke snelheid naar boven. En... Uh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 ook nou, al heb ja. ik haast. Want wat doen kinderen, wat doen huisdieren? Die hebben onvoorspelbaar gedrag. Klopt, ja. Dat kan je ze kwalijk nemen. Maar ja, ja ik denk dat is de essentie het van kinderen. Laten we dat vooral zo houden. Ja, ja, ze ja kinderen anders, anders en kinderen in de te zijn. Maken. Maar laten we daar wel rekening mee houden. Als wij andere weggebruikers zijn. Nou, en...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 Dus het is ook een gedachte set hè. Ja. Maar dat ze veiliger misschien zijn op de stoep. Dat is een gevoel voor. Dat is een dit. gevoel. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja. dat betekent niet dat je dan moet fietsen op de stoep. Nee. Dan ga je nee. wandelen op de ja. stoep. Ja. Als dat het stukje is wat je moet doen. Maar goed, het is al zo ja. dat het verkeer in de Haltenstraat al heen en weer is. En dat mag ja, nu daarom, officieel nee, ook officieel. Dat mag ook, Maar ik vind het nog steeds eng hoor. Ik vind hoor. het ook eng Want ik, ik, ja. ik blijf weet, weet, weet, Kijk, Maar dat is nou uh, wat wij zien. Dat is ook een, een nieuwe manier van met die straat omgaan. Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren dat de, de kruising, de, de rotonde bij de kost, Verlorenstraat, de tolweg. oh ja, op die hoek. En uh, de Haarlemmerstraat. Uh, ja, op die rotonde ook. Ja. Dat was ingewikkeld ingewikkelde rotonde. Ja. Was op een gegeven moment lag hij er helemaal uit. Vertragingen. En toen had iedereen opeens van rechts vooruit. Ja. Dus er waren geen uh, geordende regels. Het de klachten. Omdat mensen zich onveilig voelden. Gebeurde daar iets? Nee. Ja, Waarom? Ga, dus ga zelfs op de Exact. Ja, op het moment dat je de verantwoordelijkheid teruglegt waar die hoort, is dat is op de schouders van de weggebruikers. gaan mensen zich inhouden. Ja, daar gebeurde inderdaad. Er stond wel eens iemand op de rem. Alleen, dat voelde als heel onveilig. Maar het effect daarvan is dat we voorzichtiger worden. Ja, ja, dat is uh, dat, En dat is wil ik, je dat, eigenlijk. Ja. Ik, Vervolgens ik ben heel, maakten we weer een voorrangssituatie ervan. En toen ging het fout. Ja, want mensen nemen dan voorrang. Staat nergens in de wegenverkeerswet. Verkeerswet. He, ik kan het niet hard genoeg zeggen. Ja. Nee, je mag het niet. Het is een... Uh, ja, precies. Ja, ja, mooi. Goed, dat was het fietsen op de boulevard. Dan ja. hebben we de Veteranendag, 14 oktober. Ja. ja, onze, ik wilde zeggen landelijke, maar die hebben we natuurlijk in juni al gehad. En we hebben hem ontkoppeld. Hij gaat nu voor de derde keer, denk ik, naar oktober toe. En dan gaan we met het comité. Dat heeft zich ook verjongd. Dat is ook in die zin mooi. mooi. Jong veteranen erin. Eh, hebben ze weer een prachtig programma georganiseerd. Eh, het, we, we houden de... de, de, de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 en de belangstellenden kunnen ook met de jeeps een rondje op het strand maken. Worden mensen die slechte erbij zijn, worden door die jeeps opgehaald. Ja, dat is echt top hoe die vrijwilligers van Keep the Rolling is dat. Ja. Dat ze zich inzetten ja. en gewoon onbaatzuchtig doen. Dat is gewoon ontzettend mooi.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 Dat, en dat maakt eh, dat je dat scherp in balans moet houden. Vorig jaar waren er ook twee of drie auto's die echt te hard reden, vonden wij. Daar heeft het circuit onmiddellijk op geacteerd. Die zijn eruit gehaald. Die hebben gezegd: vrienden, we hoeven jullie niet meer terug te zien eh, de Helaar, verdere dag. Klaar, dat is ook de afspraak. Dus je hebt maar één simpele regel: gij rijdt stapvoet, zo niet. Dan gaat gij eruit en geeft mag mag een eens. Ze dat. maken in grapjes, weet je wel. Maar dat is gas geven. Dat is even gas geven, niets, niet maar rijden. Startijgen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja.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 Misschien al zes, uh, ja, zeven. Ja. Ja, het, het vijfjarig is al voorbij. Is dat dus zes uh, of zeven keer al. Meer. Waar we vanaf het begin af aan naartoe ja. gewerkt hebben. En je ziet nu dat die, nu eigenlijk, uh, die, die, die samenwerking een optimale vorm aan het krijgen is. Want het is ja, met, anders met de ondernemers, met de inwoners, met het circuit, met de rijders. Uh, want er was zelfs een Lotus. En dat is eigenlijk een auto die niet op de weg mag rijden. Uh,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 zijn nee, we moeten gaan afbreken, want heb uh, ik nu meer of minder tijd dan Gerard Schotten gehad? Die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag nee, We hebben het oh. uh, We hebben de onderwerpen ja, de gehad. Maar 50 al. jaar ja. dierenasiel is natuurlijk ook waanzinnig. Ja, ongeval, en zeker dat ja. wij als gemeente Zandvoort Kom dat, uh, dat, kan, dat mogen ja. faciliteren. Ja. Ja, hè? Zeker met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, mooi wel hoor. Goedemorgen. Ja. Hoi, Hallo, Irene. Hoi, hoi. Ja. Alvast een.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 Staat. Van, uh, van uh, de bieren, de bieren de in Zandvoort. Ja. Ja. Kennenmanand, ja. hè? He? Ja. Zo heet het tegenwoordig, ja. heel officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luisteraars thuis nog een goed weekend verder. Dan Dank u wel, het u, het ook. u ook, Graag dat u weer gekomen gedaan. bent. En, uh, kom allemaal morgen ook naar de bieren want het is echt een moeite. Ja. Kijk, en we hebben zelfs inderdaad ook van uh, iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie ja. met gebak ja. krijgen. Ja. Ja, kijk. Maar Jammer. ze moeten zich dat wel legitimeren. Is... Ja, ze moeten het oh. laten zien. Ja, ja, ja. Dat ik dus wil best zeggen is. dat ik 50 ben, maar dat uh, geloof ik niet. Dat moet het wel bewijzen. Dank u wel.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 Inderdaad, een gesprek uh, in plaats...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 En dan heb je meer ruimte nodig om, om dat te verzorgen, natuurlijk. Ja, ja, nee, dat is logisch. Ja. Ja, dat is logisch. Ja. Oh nou. nou, dat is toch. Uh, dat wordt een leuke dag. Leuke dag. Het is ja, ik ben er morgen ja, niet, helaas. Nee, want ik ben bij nee. aan de slag op de krocht. Ja, oh, dat is jammer. Ja, dat ja, is ook jammer. Maar er komen er meer toch? Mensen elke dag hier toch langskomen? Er is een speelgoedbeurs, een kleine speelgoedbeurs. Grabbelton, we hebben smink. Oh, leuk. Grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur, hè? Soep van Fleur ja, oh, bij lekker. jullie kopen. Ja, bij de kaas ook vandaan. vandaan. Ja. Dan is de opbrengst. Is het asiel? Is asiel. Ja. Dus ja. het is Dus jullie zijn gesponsord door Fleur uh, met de soep. Met de soep, ja. Nou, wat verliefd. Ja. Ja. Ieder jaar ja. opnieuw. Ja. Ja. Leuk hoor. Ja. En trouwens, de hele Zandvoortse gemeente heeft behoorlijk uh, gesponsord. Oh, ik ben zelf langs geweest oh, bij oh, de winkels oh, en bij de horeca. Voor de Grabbelton hebben ze prijsjes beschikbaar ja. gesteld. Nou, die had ik al. Maar ze hebben grote prijzen beschikbaar gesteld. Het zijn echt.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 die, komt ook, die uh, ja. ook komt ja, ja. en die altijd ja, ja. leuke dingen heeft. Dus, ja. Ja, we hebben één heel iemand heel. die van alles zelf maakt. Futsjes worden er verkocht, okay. uh, cakejes, kiesjes. Het wordt een feestje, het is een feest. Ja, <laughs> ja. Het wordt een groot feest. Ja. En het is zo, alle kinderen die komen, ja. krijgen hier, die, ja. die uh, krijgen een beer van ons. En maar, sowieso, ja. Nou ja. Ja.